De CDU kreeg iets meer dan 20 van de stemmen en is daarmee gehalveerd. De sociaal-democratische SPD is de grote winnaar en heeft nu de absolute meerderheid in Hamburg. Het is voor de CDU het slechtste resultaat ooit in de deelstaat. De partij werd na tien jaar regeren in Hamburg afgerekend op plaatselijke thema's. De regering in Berlijn hield de verkiezingen scherp in de gaten, omdat er dit jaar nog zes deelstaatverkiezingen zijn. Die hebben invloed op de samenstelling van de Duitse Eerste Kamer.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 Weet je wat ik nou zo vervelend vind... dat de spruitjes nou weer in zo'n kwaad daglicht staan? He, sinds die chemische brand in Moerdijk, Ja, die spruitjes-telers, die hebben ook de laien natuurlijk. Maar de spruitjes zelf, he, die kunnen dat nou net helemaal niet gebruiken. He, zoveel mensen hebben er al hekelen... terwijl een spruit is het lekkerste wat er bestaat. Tenminste, dat vind ik. En het is ook zo. En daarom doe ik nou even een rap over deze fantastische groenten. Door de, de buurvrouw is het man en zus zuster die is bi en als huisdier heb ze een hele enerheid. Maar een spruit is een spruit en daarmee uit. Misschien is hij wel saai, maar het interesseert me echt geen fluit. Rut op met dat lubieke of ga naar je therapeut. Een spruit is een spruit en daarmee uit. Ja, zo is het toch. Welkom bij de goed van. Ja. Ik ga mezelf zo'n elastiek of gaat mijn hond naar de psychiater toe. En van mij mag de kat ook naar mensen dik. En mag een man trouwen met zijn koe. Maar met kaas of spek is een spruit geen spruit. Misschien is hij daar maar die er zit me echt geen fluit. Rutte met dat ludieke of ga naar je therapeut. Een spruit is een spruit en daarmee uit. Haalt... Ja. ik ik zo moe van van die dingen. We en we vechten voor de rechten van de konijn. Ook een werknemer heeft recht op zijn arbeidschoon. En een vrouw van 80 mag ook zwanger zijn. Maar een spruit is een spruit en daarmee uit. Misschien is het wel zwaar, want ik zit me echt geen fluit. Maar op met mijn poetieke hoofd Een spruit is een spruit en daarmee uit. Ja, ik ben ook dol op spruiten, echt waar. Als kleinkind al. als enige van de vijf van de kinderen, was ik reuze trots op. Nou, welkom, welkom, lieve luisteraars. Uh, kijk op groentevrouw.com, voor uw nachtelijk potje goede Zin. Uh, van Marjan Duif. Maar luister eerst naar uh, mijn gasten vannacht, want dat zijn uh, Evenje de Visser. Welkom. Hallo. En uh, ze heeft uh, twee van haar bandleden uh, mee kunnen sjorren. Ja. Jacob van der Water op gitaar en Jelte Heringa op een uh, oud orgeltje, hè? Wat is dat voor ding? Dat is een trapharmonium. Zit je ook echt te trappen? Ja, zeker wel. Kijk, ja, voetjes gaan op en neer. All right. Een psalmpomp. Een psalmpomp. Ja, voor de Cairo. Ja, ja, voor de Cairo. Ja. Heb jij een kerkelijke achtergrond? Nee, helemaal niet. Nee, dat is ook, kijk je ook helemaal niet. Nee. Goed, euh, wat wou ik zeggen? Frank Wiens, de drummer, die kon je niet overhalen om mee te nemen. Nou, kon... dat past hier denk ik ook niet eigenlijk. Nauwelijks, hè? Ja, nauwelijks. En de bassist hebben we ook niet bij ons. Maar ja, goed, die zit in. Waar zit hij? In eigenlijk? Slovenië. In Slovenië. Hij oh. zit uh, ergens. Uh... En ja, eerst wilden jullie ook niet komen omdat, omdat Eefje dacht... het is van twee tot zes. Ja, dag, hadden jullie... Nou, het was hadden een twijfelgeval dat ja. met Het, het was hadden wel zo, moeten we er nog even laten over gaan nadenken. Gaan. Ja, ik, ja, ik, ik vond ja, het überhaupt al moeilijk om ze mee te vragen... maar ze zijn heel erg lief en uh, nou zijn ze hier toch, dus... Uh, ja, nee, nou hartstikke goed, super. Zeker. Zo laat in de nacht. Ja, ja ik ben, ik ben helemaal vereerd. Goed, uh, uh, wat hebben jullie dit weekend gedaan? Jij, jij, wat heb je gisteravond gedaan? Uh, ja, toen, uh, toen was ik op een feestje... En daarna heb ik nog films gekeken, en toen ben ik nog even bij uh, mijn schoonmoeder uh, kassantjes gaan eten. En toen lag je om half twee vanmiddag in bed. Ja, ja. ja. Dus je dus bent ik ben, nu echt ben net goed, een... goed voorbereid. Dus je hebt net je ontbijtje op? Uh, <laughs> ja, nou, mijn lunch heb ik net op. Ja. Oh, Oké, okay, okay. heel goed. Goed, en uh, komen we allemaal uit Utrecht? Een kipijntje dus, nou goed. Uh, uh, wat voor programma denken jullie dat je hier ziet, trouwens? Nacht van het Goede Leven. Ja, jij weet het. Oh. En jullie? Ja, volgens mij zitten bij de nacht van het goede ja. leven. <laughs> Ken je het dus programma? Luister je wel het naar het de radio, radio snaaks? Nooit. Ook niet overdag, hoor. Dus. Uh, Oké. Okay. Nou, het niet persoonlijk. Ambitionair, nou, nee, goed. Nou, ga dan maar spelen. Uh, Eefje die won uh, in december 2009 de grote prijs van Nederland in de categorie singer en songwriter. Ze stond op het afgelopen noorderslag en ze presenteerde in januari, of in januari, want het was 7 januari geloof ik dat die uitkwam. 7 januari lag die. Ja, de precies, winkels. ja. Het ja. eerste album getiteld De Koek. En was daarmee trouwens gelijk op Radio 1 al cd van de week. Misschien kent u het allemaal al, maar voor hen die het nog niet kennen... zal het komende half uur een aangename verrassing zijn. Want daar ben ik van overtuigd. Laat me horen, jongens. De rekening betaald en misschien ook aandacht geschonken Je hebt me aangekeken en wist geen uitweg te vinden Ik was niet hard, maar eerlijk, ik was voorzichtig Maar in het echt speel ik vlammen van woede Vuur leidt op als ik aan je denk Ik ben een en al dertien jaar en niet echt tot reden te brengen En ik luister aandachtig, je luistert aandachtig maar ik zeg, ik zie dat je afdwaalt. Weet je zelf nog wel voor welke wereld je werkt dan? Alles is voor ons. Die drukte en afwezigheid, al ja. Alles voor ons. Ik zie alleen wat je niet doet waar je niet bent. Ik hoor alleen wat je niet zegt. Maar het is voor ons. Die drukte en afwezigheid, al ja. Alles voor ons.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 Ja, alles voor je hebt gegeten, getrokken met me aan tafel gezeten De rekening betaald en misschien ook aan geschonken Je hebt me aangekeken en wist geen uitweg te vinden Ik was niet hard, maar eerlijk, ik was voorzichtig Maar in het echt spuw ik van boeren Vloeit op als ik kan, je denk ik ben en en al dertien jaar en liet echt tot tweede te brengen We zijn nog Dat het zo live naast je hoort. Helemaal fantastisch. Ik ga even opzoomen wat ik voor de rest van de nacht doe. Als jullie binnen een beetje zijn. Uh, dat is, uh, uh, ik ben uberactief uh, geweest. Ik ben veel op pad geweest. Van Den Bosch tot Velzen, IJmuiden en de Amsterdamse Rai noord Museum hangt op dit moment onder de titel Vlaamse verdet... een aantal topwerken van Vlaamse kunstenaars uit de periode 1885-1960. Ze zijn allemaal bruiklenen van het wonderschone Groeningen Museum in Brugge. Denk dan aan Constant Permeke, Gustave en Leon de Smet, James Ensor... alleen maar tekeningen van hem helaas. René Magritte, één schilderij, maar helaas. Rick Wouters, Paul Delvaux, nou, en ik word er rondgeleid door de conservator... Ik was ook bij de première van de niet meer zo piepshow... in de Schouwburg van Velzen. Dat was niet helemaal mijn ding. Maar ja, kom komt natuurlijk omdat ik eigenlijk nog best piep ben. Nou ja, goed. Ik had natuurlijk uh, even moeder kunnen zijn... maar uh, niet haar oma, dat wou ik maar even zeggen. Enfin, uh, het blijft een uh, hachelijke zaak, hoor, bejaard te worden in Nederland. Omdat het lijkt dat uh, als je de 60 na... je ook maar beter je percentage IQ boven de 80 met het huis wel kunt meegeven. Want kennelijk denken ze dat iedereen rond die tijd begint met dementeren. Ah, nou goed, neem niet weg dat ik een uh, leuk verslagje heb kunnen maken... In een, zaak, uh, in een zaal die voor het overgrote deel uh, erg zat te genieten. En daar gaat het maar om, toch? ja. En dan, ja, uh, ik kom er niet meer onderuit. Ik moest even weer eens op reportage uh, naar die uh, huishoudbeurs. He, me met handige wrijfpatjes uh, drie tinten oogschaduw laten opbrengen... en mijn rug laten masseren, mijn benen laten ontharen... en me langs de standwormen, waar beloofd wordt dat ze je in 30 minuten tien jaar jonger maken. En waar het wel bijzonder druk was. En me verbazen over draadloze tampons, massief gouden dildo's... Bolle vol paddenstoelen. Enfin, luister straks maar. En uh, dan een film die ik uh, heel goed vind... maar waar ik wel af en toe een hand voor mijn ogen moest houden. He, de bioscopen wereldwijd durven het aantal wegtrekkers en flauwvallers uh, bij het zien. Van de film 127 Hours. Uh, 127 Hours, ja, dat is ook een beetje stom, zou ik zeggen. Hein? 127 uur, nou goed. Van de Britse regisseur Danny Boyle... He, de man van films als Trainspotting en Slumdog Millionaire. En uh, nu dus een historische film over een avonturier in een duurval op zijn extreme, op zichzelf gerichte uh, uh, tochten. En hij moest het me kopen met de helft van zijn rechterarm. Nou ja, als hij in een spleet van een canyon uh, in Utah valt en niemand weet waar hij is. Nou het is heel erg knap hoe je een 94, 94 minuten film kan maken over iemand die volledig vast zit. <laughs> nou het is heftig, boeiend, af en toe ook prettig luchtig en behoorlijk confronterend. Het is een goede film. Uh, that's dat zit, nou ja, wat verder natuurlijk weer Jan Emaus uh, Mysterie van Emily. Zijn gesprek met Rex van Het En zijn eigen plaathoekje in Track Tracers. En uh, ja, Harriet die, uh, vertrekt morgenochtend weer naar, uh, naar Amsterdam. Tot haar grote spijt, maar ze is nog net even op Cuba, dus die doet verslag. Even de website: www.adalinevanlieer.nl. Volg mijn blog. Uh, luister ook uh, eens wat vooraf af, hè? want dan zet ik er al wat dingetjes op. En je kan de hele handel ook podcasten. En je kan uh, abonneren. Ik kan ook op Facebook kijken, bij Aline van Lier. En mag je ook vrienden van mij worden, vind ik leuk. En eh, je kunt ook mailen naar hetgoedeleven.nl. Nou, doe dat please, vind ik leuk. karel Moet ik het wel zo af en toe openmaken? Dat zal ik daar eens doen. Eh, verder nog wat? Nee. Het is tijdveren van jullie. Tweede nummer, zet je wijntje neer, Jacob. Ja, nog één slokje. Ik ga wel een bij hoor. Je oh, niks, oh, je hoeft, je hoeft niks te doen. Ik ben zingen. Ja. Oké. Okay. <laughs> Hij is relaxed, man. Thank you. En dan ook nog een beetje iets uit de computer. Anders klinkt het zo kaal. Oh, toch wel niet. Uh, kan, kan, jij, kan jij daar even komen zitten? Ja, dan kan ik. Huh? Dan uh, Jacob, uh, ja, ja, zou jij misschien mijn gitaar dan even willen stemmen? Ja, doe graag. Doe dat, ja. Want, hey, is hij niet goed? Je bent als niet tevreden. Uh, hij is uh, in een andere stemming nu. En straks moet ik weer met de normale stemming gaan stemmen. Oh, dus dat kan ik nou niet doen, want dan zit ik hier. Ik okay, dus kan goed. niet stemmen en praten nee. tegelijk. Goed, uh, uh, wat zou ik zeggen? Eh... Uh, uh, wat is dat voor iemand, Eefje de Visser? Oeh, dat is een hele... Uh, uh, wat dat voor iemand is? Mm, goh, Iemand van 25 die uh, liedjes maakt. En um, een, beetje over, een beetje verwonderd over dingen en daar, daar wat over schrijft. Oké, okay, nou goed. Dat is uh, geboren getogen Moordrecht. Dat is vlakbij Gouda. Ja, uh, niet geboren, wel getogen. Oh, nee, getogen, ge geboren ook in Gouda zelf of wat? Voorburg. Voorburg. En getogen in Moordrecht. In Moordrecht. Ja. En je ging gewoon op naar school naar, in Gouda. Ja, in de middelbare school ging ik naar Gouda, ja. Oh, yeah, all right. Ja. Ja, dat weet ik van, van onze ja, regisseur Thomas ja, ja, van Friet, want die zat bij jou op school. Ja. Hij zei van, nou, volgens mij ben ik de allereerste die haar ooit geïnterviewd heeft. Het zou heel goed kunnen, ja. Was voor de schoolkrant of zo? Ja, ik denk het inderdaad, ja. Kan of lokale radio in, in Gouda? Dat zou ook kunnen. Ik, ik weet het niet meer zo goed. Het was, ja, was echt heel lang geleden. Maar we zagen elkaar bijna elke dag op school. Dus ja. dat sowieso. Hey, geboren uit muzikale ouders. Staat overal. Je vader was bassist. Mijn vader is bassist. En die uh, maakt koorarrangementen. Voor popcoren in uh, Nederland. En uh, mijn moeder die, uh, was altijd zangeres. Dus die hebben elkaar leren kennen. Via, die zaten samen in een bandje. Oké. Okay. En nog, doet je vader het nog? Is het, uh... Ja. En, ja. Maar, maar is muziek zijn hoofdmoot? Is ja. De, is, ja. Ja? Ja, ja. Oh, wat echt. leuk. Leuk, hè? En, en je, je broer met een, een geluidstudio? Ja, mijn broer heeft een, heeft een eigen studio. En die is bassist en uh, drummer. En, um, en mijn oom van mijn moeders kant is ook weer songwriter en uh, gitarist. En kunstenaar, ook beeldend kunstenaar. Ik heb alleen maar kunstenaar en muzikanten. Uh, nee, dat denk ik niet. Ja, Ruud van Veen. Ja, tuurlijk, je kan hem kennen. <laughs> maar, uh, <laughs> je kan iedereen kennen, maar... Ja? Hij, uh, hij is... Uh, hij doet, hij, het is wel jammer. Dus hij, hij maakt ontzettend goede liedjes, maar... Uh, Helaas gaat het misschien wel nooit de wereld in. Daar ben ik wel bang voor. Hij is uh, al wat ouder en uh, niet zo. Uh, heeft geen plannen verder met zijn muziek. Nee, nee. En heb je nog zussen? Ja. ja. En, uh, ik heb nog een tweelingbroertje ook nog. En ik heb nog een klein zusje en die kan ook heel mooi zingen. En, uh, en twee oudere zussen die zingen ook allebei een beetje. Ja. Dus zes, zes kids? Zes kinderen van mijn vaders kant. En mijn, mijn vader is eerder getrouwd. Ik heb halfbroers en half. Oh ja, ook. right, ja. right. Ja, ja. En ja. jouw tweelingbroertje, is die ook zo muzikaal? Uh, nou, uh, God. Ja, hij, is, hij kan mooi zingen. Ja. Hij heeft alleen een. Uh, hij is uh, een beetje gehandicapt, lichamelijk. Ja? Want hij was al bij de geboorte zat hij een beetje vast. En toen had hij zuurstoftekort. Oh, okay, ja. En daardoor is hij een beetje. Hij heeft hij niet zo'n goed ritme gevoel. Ja, zijn, ja, precies. Uh, ja, ja, ja, ja. motoriek is een beetje moeilijk. Hoe vindt hij het? Ziet hij jou, uh, hoe vindt hij dat? Uh, ja, geweldig. Hij, ja? Het echt, hij is enorm uh, trots. Altijd loopt altijd heel erg uh, te vertellen aan zijn vrienden. En zo. Ja, ja. Dat is jouw nou, grootste fan. Ja, het, hij vindt het echt heel erg leuk. Ja, maar hij is ook goud eerlijk. Maar als hij het niet leuk vindt, dan zegt hij het ook. Dat is uh, wel heel uh, grappig. Ik weet wel wat ik aan hem heb wat dat betreft. Ja. Oké, okay. ja. Ja, dat moet ik wel. Hij staat zo dichtbij. Ja. Uh, uh, je kreeg je je eerste gitaar toen je dertien was, maar daarvoor had je al een blokfluitje of wat? Ik heb inderdaad uh, nou, toevallig tot mijn, uh, wat is het, achtste blokfluit gespeeld, <laughs> denk ik. Maar ik kreeg een gitaar toen ik een jaar of dertien was en daarvoor was ik al wel tekstjes en melodietjes aan het bedenken. Dus dat was wel, dat wat deed ik echt al vanaf dat ik elf was of zo. En, en zingen? En, uh, zingen deed ik ook vanaf dat ik elf was, denk ik ongeveer. Ja, en, en ook wel toen ik echt heel klein was. Maar toen ik echt wel een beetje begon... Uh, daar naar de brugklas ging, zeg maar, ja. groep 8 en zo. In de brugklas, toen begon ik weer een beetje met... Uh, ja, echt met, met, met muziek en uh, zingen en liedjes maken en zo. En ook je eigen dingetjes maken? Ja, ja wel wat eigen dingetjes in ieder geval. En ook opnemen? Uh, dat kwam toen mijn broer dus een studio ja, ja, ja, had. Ja, ja, ja, ja, ja. En toen was ik een jaar of veertien, uh, denk ik, toen ik voor het eerst in de studio uh, zat. Hey, en je zat op de scholengemeenschap Leo Vrooman hè, ja. in Garde, want uh, die, die 95-jarige dichter, schrijver en bioloog, die, uh, ja. en, die heeft daar een ook tekenen. op school gezeten. Hè? Ja, die heeft daar op school gezeten. Dat was ja. gewoon toen HBS. En hetzelfde gebouw ook, dat is echt ja. heel bizar. En ja. is, het, is het ook een beetje een culturele school? Uh, nou, um, niet... Mm, nou, ja, moet ik natuurlijk wel ja zeggen eigenlijk. Hè? Nou, we, we hebben, er was nog niet zoveel op muziekgebied. Dus dat heb ik toen de tijd uh, wel zelf opgericht... met nog wat andere mensen die veel met muziek bezig waren. Hebben we echt gezorgd dat er een open podium kwam en zo. En dat we ja, konden ja. muziek maken op het podium. Wel altijd een toneelzolder gehad. En, uh, maar het was de, ook een vla, vrij kleine school eigenlijk. Het is de laatste jaren heel veel gegroeid. Maar het was altijd vrij klein. Dus ja, ja. werd in eerste instantie niet bijzonder veel aandacht aan besteed. Maar nu wel meer, gelukkig. En, en jij was toen... Dat hadden we het net eventjes over voordat het programma begon. Was je echt een soort hippie toen, zei je? Uh, ja, ik was, uh, echt een, uh, ik was echt een alto. Heel erg alternatief. Oh. Met allemaal jurken over elkaar aan. En dan, en dan drie verschillende panties met allemaal gaten erin. En dan met kisten. En dan een soort van kruising tussen gotting en hippie was ik. Okay, ja, ik zag er echt altijd helemaal af uit. Ik had ook wel eens twee verschillende oogschaduw. Zeg maar links, oog. links uh, oranje en ro roze aan de andere kant. Of oh, dat leuk. soort dingen had ik echt heel erg. Ja. En je hebt twee gedichten van, van Leo Vroalman op muziek gezet. Ja, meerdere eigenlijk. Ik denk een stuk of vier. vier. Maar twee daarvan. Vrede, uh, Vrede Jelicaan. Uh, en dan nog een, een, een, een, een gedicht wat Leo zelf gestuurd heeft ooit. Ik weet niet of dat gepubliceerd is, maar ik vind het heel mooi gedicht. En dat heet Trinden. Kan je dat, kan je, hoe, hoe gaat dat? Zingen ze wat. Uh, um, Trinde worstelde zich vrij van kleren, klas en kluis. Onder een een wilde wij, daar voelden ze zich thuis. Ja. Wat leuk, had hij dat speciaal aan jou gestuurd? Ja. ja. Je, je hebt hem ook ontmoet? Uh, nou ja, we hebben elkaar aan de telefoon gesproken... Ja. en we hebben altijd mailcontact mailcontacttijd uh, tijd gehad. Wat leuk. De laatste jaren wel uh, minder omdat ik, uh, ja, vond dat het wel moeilijk om dan een heel verhaal... Dus hij kan heel makkelijk schrijven. Ik doe dat in liedjes wel, maar in het echte leven niet zo. Dus ik wist niet zo goed wat ik moest zeggen. Dus dan gaat het op een gegeven moment duurt het steeds langer. Maar af en toe mailen we nog wel eens. En je hebt natuurlijk die liedjes aan hem gestuurd. Of die, die, die, die op, op muziek gezette gedichten. Uh, die heeft hij gehoord. Daardoor zijn we in contact ja, gekomen. Uh, ja, omdat hij dat heel leuk vond. Natuurlijk, ja. ja wat grappig zeg. Ja, leuk uh, Oké. Okay. Uh, wist jij al wat je wilde worden? Was dat vanaf dat moment duidelijk eigenlijk al zo, zo rond je elfde, twaalfde van ik ga de muziek door? Uh, niet echt. Ik denk toen ik een jaar of twaalf dertien was, dat ik echt begon, was ik daar niet zo mee bezig met of ik er later wat mee wilde. Ik ging gewoon ik schreef heel veel en ik had zo'n klein Tascam recordje van mijn vader gekregen en ik was echt heel veel aan het opnemen en aan het, aan het, gewoon echt heel veel aan het schrijven. En uh, toen, ik, ik heb, ben toen wel gaan optreden, maar dat vond ik eigenlijk maar niks. Ik vond het echt heel eng en ik vond dat die zenuwen allemaal helemaal niet waard en ik, ik dacht ik doe dat gewoon gewoon niet meer. En toen, maar toen later is het, ja, toen ik een jaar of 17, 18 was, ben ik toch wel weer geïnteresseerd geraakt en ook op het podium staan zelf. En uh, toen wilde ik wel muziek maken, maar ik wilde in eerste instantie altijd naar de kunstacademie voor beeldende kunst. Maar uh, dat heb ik uiteindelijk niet want nee, dat voor muziek maak ik altijd en en ja. tekenen dat is meer iets wat af en toe. Wat ik leuk vind. Dit is niet van jou, hè? De, de tekeningen in het. Nee, ofwel, nee, in nee, het nee, nee, nee. Dat heeft de vriendin van Jelte gemaakt. De trapharmoniumspeler vandaag. Ja, dat is, is mooi. Dieren steppen. Ja, het is leuk. Ja, ja, ja. Maar dat had je dus ook kunnen gaan doen. Maar je ja. hebt uh, gekozen voor de muziek. Daar ja, vond ben ik ook je... veel beter in. Uh, de eh, moest je gewoon wat groter groeien om over die, die, die stage fright uh, heen te komen? Podium, nee, ja, angst, ik denk het, Ik denk het eigenlijk. Ik hoe is dat gegaan? Hoe is dat gegaan? Ik ben het gewoon toch gaan doen. Ja, mensen vonden het altijd leuk. Hè? Dus achteraf was ik altijd wel heel blij omdat iedereen het leuk vond. En dat motiveerde me dan toch wel weer zo om daarmee door te gaan. Ja. En, en toen ben ik toch veel op het podium gestaan. Ja, hey, even tussendoor. Hoe kom je aan zo'n grote entry op, op Wikipedia? Heb je even papa dat geschreven of zo? Nee, volgens mij heeft iemand uit, uh, uit uh, Gouda. Ja. Uh, uh, dat geschreven bij wie ik was, bij de lokale radio ben geweest. Okay. Want ik zat me ook al af te vragen uh, hoe dat kwam, maar toen ik weet niet hoe vaak dat dan afleidde. Nou, weet, weet je waarom ik het dacht? Uh, vanwege die zin en, en, en dat gaat dan over uh, wat je tijdens je eerste radiooptreden zei ja? hè, die regionale. Ja, radio. Ja, precies. En hij is de man die mij dus toen heeft geïnterviewd voor de radio. Ze oh, ja. zei uh, graag verder te willen met de muziek, maar het volgen van een opleiding aan de kunstacademie <lacht> of het conservatorium <lacht> niet te zien zitten wegens uh, gebrek aan discipline. Ja, ongelooflijk. Ja, ik dacht toen gewoon ik heb geen discipline, dus ik kan dat niet. Dacht ik toen. Ja, heel bizar. Ik dacht ook niet van, ja, ik moet het gewoon wel doen. Maar ik dacht gewoon, ja, ik heb geen discipline. Dat had ik ook echt niet. Ik deed ook niks aan school of zo. Nee. Dat, dat zit er nog steeds wel een beetje in. Maar, dat is, maar uiteindelijk, ja, nu heb ik toch wel discipline. Ik ben hier toch... Uh... Ja, ja, precies. Nee, want, en die opmerking dat je liever voor anderen wilt schrijven... dan ja. uh, omdat je te nerveus was om op te treden Ja, dat, dat vond je te ook eng. Wel. Ja, ja. oké. Okay. Wat grappig. Want dat is dus uh, dat dat interview was toen je 16 was, volgens mij... Dus ja ben jaar geleden nog wel jonger. Ik denk dat ik nog wel uh, vijftien was. Nee, nou, tien jaar nee, nou ja, geleden. Nee, zeg ik dat dan? Denk nog? ik hoor. Ja, tien jaar. Dat moet niet goed zeggen. Hé, hey, en uh, het, is, het is over, ja. Maar je bent ook nog eens naar de Rock gegaan in Tilburg. Ja, dat klopt. En hoe was dat? Uh, ja, dat, dat was dus. Ik zei net ook al dat studeren <laughs> voor mij een beetje een lastig uh, punt is. En dat was wel heel erg leerzaam. Want je leert gewoon heel veel mensen kennen. En je bent eigenlijk fulltime met muziek bezig. Dat is het geweldige. En sowieso. Uh, kijk, ik, het maakt niet uit wat voor studie ik zou doen. Ik, ik, ik ben iemand die gewoon dingen moet gaan doen. En, en studeren is eigenlijk... Uh, nee, ik, ik krijg het niet voor elkaar om mezelf te motiveren. Dus toch een gebrek aan discipline. Nou, nou, nou. Toch een gebrek aan discipline. Ja, maar ik vraag me sowieso af, wat heb, je, wat heb je er wel aan gehad? Behalve dus die mensen ja, kennen. Sowieso heel veel, inderdaad. Dat je, maar je, je wordt je ook heel erg bewust van wat je wil en van wat je niet wil. En je gaat heel, met allerlei mensen in gesprek. En of het nou medestudenten zijn of docenten... Uh, het, is al, het is gewoon heel, heel erg nuttig om, om te kijken hoe mensen, ja, hoe mensen um, over muziek denken en wat ja. hun visie daarop is. En ik ben daar, ik heb, daardoor krijg je ook echt een visie op muziek. Ja, um, ja op precies. Hoe je dingen wil doen en zo. Het is gewoon toch een luxe dat je eventjes. Uh, dat, dat je, het geoorloofd is om je alleen maar met muziek bezig precies. te houden. Precies, en dat is het ook. Dus ik, ik heb er echt enorm veel aan gehad. Maar ik was niet zo goed in. Het ook echt daadwerkelijk afmaken. En achteraf gezien was ook, ik heb het niet afgemaakt uiteindelijk, maar dat was ook niet omdat ik. Ja, maar luister, je hoeft toch ook geen diploma te hebben? Wat heb je eraan? Ik bedoel, je kan er toch niks mee. Nee, precies. moet je dat verzilveren. Vooral als ik straks ouder ben en ik bijvoorbeeld wil gaan lesgeven of wat nou, ja, ik weet dat niet. Dan doe je dat gewoon op basis van je reputatie. Ja, toch? Ja, inderdaad. Is ook zo. Oh ja, ik krijg mijn eerste vier jaar studiefinanciering terug als ik, afge als ik het af had gemaakt. Maar ja, goed. Oh, dat, ja, dat, ja. ja. Dus je moest je overjaarkaart ook betalen? En... Ja, dat is uh, wel oh, een... Dat is, dat is trouwens een reden waarom veel mensen het afmaken, hè? Ja, en een goede reden, ik bedoel, een goede reden, ja. Het is uh, goed om, ja, Thomas zit te knikken. <laughs> ja, maar dit is inderdaad ook wel waar. Maar het is ook wel goed dat er een bepaalde stok achter de deur uh, zit wat dat betreft. Ja. ja. Ja, ik heb ook drie opleidingen gedaan, niet afgemaakt. En ja, dan kom je bij de radio terecht. Ja. Dat is Heel sneu. Goed. Uh, zullen we maar weer gewoon gaan zingen? Oké. Okay. Even, ja. ja. Wat gaan we doen eigenlijk? Of zullen we, uh, of zullen we een plaatje... Nee, ga eerst zingen. Of okay. een plaatje draaien. Uh, nee, doe even een plaatje draaien. Oh, doe even een plaatje draaien. Ja, nee, dan moet jij het ook weer... Oh, ga zitten rustig. Ja. Want jij hebt uitgekozen, of jullie hebben uitgekozen... Oh, ja. Okay. Uh, uh, je hebt... Uh, je mag kiezen. Feist of Fiona Apple. Dat zijn twee muzikale voorbeelden van je. Ja. waar ben je al heel lang fan van. Ja. Vooral van Fiona Apple. Daar ben ik echt al heel lang. Uh. Zullen we die draaien dan? Oké. Okay. En welk nummer? Extraordinary Machine. En waarom vinden ze goed? Pff, luister maar. Dan weet je meteen wat ik bedoel. Al, het is gewoon echt briljant. Oké. Okay. I certainly haven't been shopping for any new shoes and I certainly haven't been spreading myself around I still only travel by foot and by foot it's a slow climb but I'm good at being uncomfortable so I can't stop changing all the time I notice that my opponent is always on the go Go slow, so's not to focus And I notice He'll let you ride With any guide as long as they go Fast from whence he came But he's no good at being Uncomfortable so we can't stop Staying exactly the same If there was a better Way to go then it would find me I can't help it the road Just rolls out behind me Be kind to me Or treating me mean. I'll make the most of it, I'm an extraordinary machine. I seem to you to seek a new disaster every day. You deem me due to clean my view and be at peace. Before you came into the play I am the baby of the family It happens so Everybody cares And wears the sheep's clothes While they chaperone Curious, you're looking down Your nose at me while you appease Courteous to try and help But let me set your mind at ease If there was a better way to go Then it would find me Can't help it, the road just rolls out behind me. Be kind to me, or treat me mean. I'll make the most of it, I'm an extraordinary machine. It, the road just rolls out behind me be kind to me Are treat me mean I'll make the most of it, I'm an extraordinary machine if there was a better way to go then it would find me I can't help it, the road just rolls out behind me be kind to me Are treating me Fantastisch, hè? Dat brengt me wel op, op, een, op een heel andere vraag eigenlijk even. Ja. Uh, uh, zij zingt in het Engels, jij zingt in het Nederlands. Mm -hmm. Voelt helemaal natuurlijk, het, het, het vloeit, hè? Want je hebt natuurlijk... Op middelbare school ging je natuurlijk in het Engels schrijven, hè? Uiteraard. Uiteraard. Ja, in het Engels begon ik, ja. Ja, ze doet mijn dochter ook. Oh, maar dat zal we ook hopelijk weer eens overgaan. Maar ik bedoel... Uh, ik bedoel, wat jullie maken, dat zou toch eigenlijk ook de grens over moeten? België. <laughs> ja, ja. Ja. Je had uh, er niet gaan uh, het voorprogramma doen van Luca Bloem in België. Oh wow, dat is Mag leuk. Mag ik dat eigenlijk al zeggen? Nee, ik mocht het van Jaco nog niet op de site zetten van de manager. Oh, nou sorry, oh, nee, dan, uh, dan, Dat is waarschijnlijk. Waarschijnlijk uh, niet doorvertellen. Waarschijnlijk. Hou het voor je luisteraar. We, we, we willen heel graag in België. Ja, we hebben ook zo'n rust toch? Zei Ook een show in Brussel. Gewoon zo. Ook een show in Brussel hebben we staan. Oh, die geeft. Heb ik even niet naar mijn hoofd hoe laat. Wanneer die is? Weet je het? Ik vertel, dat niet, hoe het is. vertel niet hoe laat het is. Vertel niet hoe laat. Ik ga gewoon voor de deur liggen. Wat wordt het volgende dus, uh, nummer? Trein. Alright. Even checken hoor. Ja. Ja, ik moet even stemmen. Ja. ja. We zijn nog klaar voor. Oh ja, dat maakt niet uit. Zo, <laughs> het helpt. Thank you. Waarin ik wegreed, waarin ik wegreed. En toen die hout hield, werden we wakker in ons eentje, verwilderd en vervreemd. Alsof net, net alsof ik slaap. Alsof net, net alsof ik wakker ben. Alsof of net, net als of Ik doe alsof. Ik steek in dit verhaal. Ik steek in dit verhaal. Ik steek in dit verhaal. Prachtig. Hartstikke mooi. Dankjewel, computer. Help me maar even. Uh, uh, Eefje, ja. Je, je bent een hele leuke vrijer al een hele tijd, hè? <laughs> vrijer? Ja, toch? Zo heet dat toch? Ja ik heet dat. Ik, ik heb ook een ogenvrijer. So. En uh, dat is heel, uh, uit een heel ander muzikaal circuit. Ja, klopt. Hij won weliswaar ook de grote prijs van Nederland. Ja. Uh, ooit in 2003, hè, Marcel Tegelaar. Ja. Skiddy Raps. Ja. Uh, is de producer van je plaat, hij zingt ook mee, geloof ik? één zinnetje? Hij, hij zingt bij, uh, de koek, bij het liedje De Koek... zingt hij inderdaad één uh, uh, backing vocal uh, in. Dus dan kunnen we ook horen hoe die in Nederland... Uh... Ja, ja, mag wel. Uh, over die microfoon even hey, wat... Nou, dan blijf ze even zitten. Goed. Um, um, ik dacht... Uh, uh, ik, jullie hebben ook samen een clip gemaakt. Ja, ja. ja. Ik, ik, we keken hem samen met mijn dochter en zei, Oh, wat schattig. Ja, ja, ja. Ja, wij hebben ons ook heel erg... Uh... Uh, gelachen. Nou ja, het uh, het, het leek mij uh, vooral is... verfrissend goedkoop en een soort antwoord op uh, wat er normaal aan clips gemaakt wordt. Ja, dit, dit is echt een grote grap <laughs> eigenlijk. Het is, ja, het, ik vind het vooral heel leuk omdat Marcel er echt heel droog uitziet. Ja. Uh, hij heeft de planetentrui van Jelte geleend, speciaal uh, daarvoor. En een hele mooie bril opgezet. En, ja. Nou, de mensen moeten maar kijken, want ze kan op jullie site, hè? Uh, op de, ja, op de website kan je hem zien. En uh, op YouTube staat hij, okay. even en dan aftwaalt En uh, het is een heel... Ja. Nou, ja. moet u zeker even gaan kijken. Want dat is echt hemelbestormend. Wat ze daar niet van aan techniek hebben, uit de kast zo, hebben gehaald. Dat dus is echt normaal. Ja. Heeft een aardige duit gekost. Nou, een heel team, creatief team zit erachter. Nou goed. Uh, hij hij promoot je ook zo lief op zijn eigen site, hè? Ja, ja dat, dat, is een... hij. dat is echt. Dat is echt oké, okay, nou goed. Ja. Uh, je, je speelde trouwens voor je naar de Rock Academy ging ook nog in andere bandjes of verbanden, hè? Okay. Uh, Theo ja. Sam. Uh, Sam, ik heb, Sam. Uh, ik heb, dat is heel lang mijn bandje geweest en toen ik nog Engelse liedjes maakte, toen heb ik uh, met uh, twee vriendinnen, um, Sophie en Annelie ja. een, een, een, ja, een bandje gehad waarin we echt ook liedjes, liedjes maakten, maar dan in het Engels en waar we heel veel meer zang uh, bij uh, deden. En wij, wij hebben een soort, ja, we kleuren heel goed met, met, bij elkaar, zeg maar, qua stemmen. Dus ja, ja, ja, ja. we hebben drie stemmige uh, uh, koortjes heel veel en, en dan gewoon liedjes maken. Ja, ja want je hebt, uh, uh, uh, uh, kan, je, kan je iets laten, uh, hoe klinkt jij in het Engels? Hoe klinkt je in het Engels? Moet uh, <laughs> ik ja, ja. Uh, um, even uh, een liedje in het Engels Ja, maken? ja, ja. Oh. Ja, van vroeger? Uh. Could it be that I'm here for the first time, without closing my eyes, now I stand up and feel fine. Ja, dat hey, is en en die leuk. keuze voor het Nederlands, is die definitief? Ja, die is wel definitief. En is het ook niet dat je het allebei kan doen? Bestaat zoiets? Nou, ik heb wel bijvoorbeeld uh, met Joost, uh, J-O-A-S-T, uh, heb ik een cover gedaan. En heeft hij, hij heeft namelijk We All Stand Together heeft hij gecoverd uh, uh, rond de kerst. Um, en toen heb ik in het Engels wel meegezongen. Dus ik, dat vind ik wel heel erg leuk. Maar in schrijven in het Engels ligt me niet zo uh, goed als Nederlands. Dus ik vind het zingen in het Engels vind ik wel heel erg leuk. Maar het schrijven kan ik niet zeggen. Ja. Nou ja, want het schrijven... Je zei net van uh, uh, gewoon losschrijven een verhaal of een mail. Dat is helemaal niet jouw ding. Ja. Maar als je uh, muziek maakt... Hoe gaat dat? Want ik heb het gevoel dat het heel erg... Ecrituur-automatiek uh, uh, is, weet je wel. Ja. Het vloeit er gewoon uit, je gedachten... Ja, ja, het gaat het, het gaat, er het gaat tegelijkertijd met een met melodie erbij, of zo? Of ja, dat, ja. ja ik, ik, ik, ik, eigenlijk, laatst, ik krijg deze vraag natuurlijk wel vaker, van, van hoe doe je dat nou? En ik vind dat heel moeilijk, maar dat komt omdat ik me er gewoon niet meer zoveel van kan herinneren. Als, je iets, als ik iets schrijf, dan ja. is het op dat moment... Gewoon, ja. dan, en dan achteraf denk ik, ja, hoe heb ik dat nou gedaan? Ja, dat weet ik gewoon niet meer. Het, het valt in één keer ja. in je hoofd. Ja. En soms dan moet ik wel op dingen puzzelen natuurlijk. Dan komt het niet in één keer. Of dan heb ik een melodie waar ik tekst in moet doen. Of ik heb een tekst waar een melodie op moet. En... Maar achteraf, ik kan me, ik, ik kan nee, nee. me nooit zo goed herinneren. Dus nee, het gaat nee. allemaal heel erg, soort van in een rush zo in één keer. Precies, ja. Nou. En neem je het dan op, of, of zit het gelijk in je kop en, en hou je het vast? Uh, ik probeer het wel te onthouden als ik niks heb om op te nemen. En an, anders dan, uh, dan, uh, ga ik oh. met Carriage Band aan de slag. Volgens mij is het heel moeilijk om, om, uh, om, om jou na te zingen. Of denk je? je? Denk, denk je niet? Ik uh, denk uh, dat je er een hele hoop adem voor moet hebben. Want het zijn wel lange zinnen vaak. En ik heb een maniertje gevonden om dat wel te doen door... Tussendoor op een, een heerde. Uh, ja, ja, ja ik, ik, ik weet ook niet precies. Door gewoon heel weinig te geven, zeg maar. Dus zodat je je adem als het ware een beetje inhoudt. Maar dat is wel lastig. En ja. voor de rest, ik weet niet. Soms gaat de tekst heel snel. Dan moet je even oefenen. Ja, ja, ja. ja voor ja, ja. de rest... Uh, ja, je zit een rapper in huis, hè? Precies, dus ja, zo. Ja. <laughs> ja. Goed. Um, die jongens, ja, die zitten daar nou zo heel braaf. Ik ga jullie daar ook wat vragen hoor. Maar ik moet even kijken nog. Uh, uh, wat wou ik nou nog vragen? Oh ja. Hoe zie jij nou jezelf in die vijver van zingende meisjes van de afgelopen jaren? En dan denk oh. ik van, van Duffy tot Adele huh? en van Rosebeef tot Flux en van Lily Allen tot Laura Marling. Ik noem maar een paar dwarsstraatjes hoor. In welk straatje voel jij nou het meeste thuis? Of, uh... Uh. Ja, maar welk straatje? Ik, ik, ik, ik maak denk ik pop, popliedjes, popliedjes. Maar dan wel met iets, iets uh, aparts erin. Dus iets, iets, iets mafs vind ik wel belangrijk. Dat dat erin zit. Iets wat mensen verrast. En in die zin hoop ik een beetje... Ik ben... Lor Marling heb ik heel veel naar geluisterd. En Ben ik wel... Uh, en, en Faist heb ik heel veel naar geluisterd wat ik zeg. Ja. En ik denk dat ik ja, overal nee. wel wat van heb meegepakt. Uh, ja. Ja. Hey, en dat meerstemmig zingen... Mm -hmm. uh, ik, heb ik dat nou ergens heb ik dat gelezen, dat je dat thuis oefende? Of, uh... ja, dat komt omdat we thuis heel veel aan het, uh, aan het uh, zingen waren gewoon. Omdat, ik vertelde net ook dat mijn hele mijn familie maakt muziek en mijn vader maakt zelfs koorarrangementen. Dus dat is, van jongs af aan heb ik dat meegekregen. Dus ik kan dat uh, koortjes zingen, dat is er zo echt uh, met de paplepel ingegoten. Ja. is echt, uh... Het ja, kan... gaat heel natuurlijk. Eigenlijk. Nou, ik zag op NRC, uh, was er een artikeltje over mensen die dat dus ook op YouTube doen. Weet je wel, met zichzelf meerdere stemmen. Heb je dat wel eens gezien? Mm -hmm. Danny Fong of zo, die dan ja, ja. soms zichzelf wel verzevenvoudigt en dan met zichzelf een soort barbershop achter. Ja, maar dat, dat, dat is uh, dat. Uh, um, uh, ik doe het live ook vaak met een loopstation. Ja, ja. dan ja, ja, ja, uh, ja. doe ik live, maak ik sampletjes als het ware. Ja. En dan zing ik wat in, dat herhaalt zich dan, dan kan ik daar allemaal kortjes overheen. Ja. En dat. Uh, dat is wel heel leuk, ja. ja. Wat is het volgende nummer? Ik dacht na. Oh, ja, oké. Okay. Ja. Uh, doen, doen, ja, eh, wat, wat wil je, wat wil je? Moet ik iets doen? Even, kijken, even. hoor, Wacht. kun je misschien anders die microfoon? Deze microfoon? Hier een beetje zetten. Ah, cool. dan, uh... Oh, dan moet ik even de flute. Moet ik even pakken. Moet ik even is pisteen. het zo goed Ewald? Ja, oké. Okay. Nou, ja, dit is echt een fantastisch uh, ding. <laughs> Ja. ja, zet het juiste tempo hier. Het is heel belangrijk bij dit liedje. Wat een lekker ding, <laughs> wacht maar, wacht maar. Ik dus zal even solo gewoon... <laughs> Ik kan nu erop zingen. Kan hoopte ik dat alles plotseling vanzelf zelf zou gaan? Dat iemand anders voor mij op zou staan. En aan Dat was ja. echt indrukwekkend Jacob. Wat is dat voor een raar apparaat eigenlijk? Uh, nog steeds. Ja, uh, ja en nog steeds een <laughs> En jij, wat was jij nou in paniek? Je, is dat halverwege. Ja, week? ik uh, was even wat kwijt, maar... Uh, wat dan? Ja. Nee, het eitje. Het eitje. Wat oh, eitje? Om, te, om te rammelen. Chef, het zit nog in de tas daar. Nee, het ligt hier gewoon. Nou, oh, oh, ja, doe even. Het is een leuk detail. Het was een leuk detail geweest. Ja. We hadden erbij gemoeten. Maar uh, goed. Ja, ja, goed. Ze waren niet binnen over. Doe maar over. Dus, ja, Hé, <laughs> ja. hey, luistert en huivert. Uh, uh, jongens, ja, ja, kom eens. ga jij eens even zitten daar, Jacob. Hoe komen jullie eigenlijk bij de band? <laughs> Ja, ik, had, uh, ik heb een uh, compositie- en productieopleiding gedaan. En uh, toen moesten we een keer Waar? voor een opdracht op de HKU in Hilversum. Ja, ja. En uh, toen moesten we een keer bandjes produceren en songwriters. En toen zo ben ik bij EVJ terecht terechtgekomen. Weet je, weet je dat ik daar een keer gastlessen gegeven heb? bij He? die de, Wat een vreselijke afdeling daar. Die, dat gebouw? <lacht> nou, nou ja, dat gebouw. Dat ja, vind ik ook een beetje een raar gebouw. Ja. Maar... Nou nee, ik gaf daar lezen en ik gaf een opdracht en de, de, de, de, de, de volgende week, de week erop kwam er niemand opdagen. Dat hebben ze allemaal van de directeur een brief gekregen. Was jij ook Ja. Nee, dat was, een... was, ja. nee, dat was afgelopen dat ik, ik oktober. Ik mijn mond. Ja. Het is een afdeling met alleen maar jongens, hè? Nou, er zijn, ja, er wel, ik geloof dat ik wel eens een keer een meisje heb zien lopen. Wel. Ergens in... Nou, nou dat is ook alweer heel lang maar geleden. Vond je het een leuke opleiding? Heb je er wat aan gehad? Uh, ja, zeker, ja ja het is vooral het is uh, belangrijk vind ik eigenlijk dat je de hele tijd met mensen om je heen zit die net zo uh, Precies, dat is het fanatiek dat met muziek bij zich ja. en hoe kwam je dan aan haar aan Eefje? ja via die, via die opdracht of dat je... we dat we je ja, ging liedjes produceren. van mij produceren zeg maar Oh, oké okay. ja. en jij Jelte nou uh, twee jaar geleden was dat denk ik dat ik met mijn eigen bandje Most Impressive Men net de cd had, speelde op een festival in Gouda en wie kwamen we daar tegen? Dat was Eefje en we kenden het niet. En uh, wij waren onder de indruk van Eefje en Eefje was onder de indruk van ons. Dus nu spelen we met drie mensen van dat bandje, de bassist en drummer ook, uh, bij Eefje in de band. Wat? En, en jouw, uh, jouw band heette? Most Unpleasant Man. En wij zijn bezig met een nieuwe cd, dus dat wisselt elkaar heel mooi af. Ja, dat gaat goed. Ja, oh, we zijn op het moment niet aan het spelen, maar alleen maar aan het schrijven. En hebben jullie al een cd uit? Ja, we hebben één cd uitgebracht. Uh, Heb je die bij meegenomen? Nee. Dat nee, het is uit... belangenverstrengeling. Hè? Dat is natuurlijk niet zo chic. Het, gaat oh, weer... het is okay. gewoon even promoten. Nee, nou ja, maar het is ook goed voor mij. Kan ik het toch draaien? Ja, dat is ook zo. Nou, we komen met de nieuwe cd wel. Uh... Nou, goed. Nou, ja, dat zorg dat hij dan uh, deze kant op komt. Ja, gaan we doen. Nou, en en, uh, en uh, die andere twee jongens. Want sinds wanneer heb je Bent? Uh, nou, we spelen vanaf januari, maar we waren al uh, wel aan het repeteren vanaf... We zijn eigenlijk uh, in, de, in de winter begonnen met, uh, met uh, samen ja, spelen. Ja, ja, ja. En uh, nu vanaf januari hebben we op Noordslag staan en ja, de samen gedaan. En nu gaan we een clubtour doen vanaf 1 april. Ja. We hebben nog bijna 3,5 minuten. Het is wel heel mooi om, om, dat, uh, uh, om nog één nummer te doen. Ja, ze doen. Het, het is precies 3,5 minuten. Nou, dan. snel dan. Oh jee. Oh jee. En dan, wat kan ik zeggen? Jullie staan op Lowlands... En, vol nee, nou. <laughs> en volgend ja, jaar Pinkboek. Ja. Nou, ik zeg maar wat, maar vast wel. En uh, het eerstkomende optreden is woensdag in Rotterdam. En wij staan niet in je agenda op je website. Foei! Oh, Beloof sorry. me dat je nou een linkje doe plaatst ik morgen. Radio, ik zal zeker een linkje plaatsen, okay, maar de radio dingen doe ik dat niet altijd. Oh, okay. uh, het, eigenlijk heb ik het nog nooit gedaan. Stom, oh. hè? Ja, heel stom. Ja. Nou. Heel veel succes. Uh, en uh, uh, morgen lekker lang uitslapen. Ga je ja, door. Mag ik dit, mag dit mag horen? Horen? <laughs> ja. Ewald, mm. Ewald moeten dus van tussen twee dingen schuiven, ja. Ja, ga maar spelen hoor. Doet hij, Doet hij niet? Oh, wacht even. Ja, de... ja. ja daar gaan we. Deze is hartslag, ja. Oké. Oh, dat is de hè? Hart vast met jou in mijn armen, je bent een charme, je houdt de deur voor me open. Schuif mijn stol aan, ik maak jouw jas aan. Wanneer het regentje voelt als een warme deken, zo eentje waar je niet onder van aan wil. En dan bedenk ik me, dan bedenk ik me dat ik al veel te lang wakker lig. Buiten is het al lang licht. Ik schraap alle moed bij elkaar, maar blijf daar. Al veel te lang wakker lig, buiten is het al lang. Lang licht. Ik slaap allemaal mijn bij elkaar, maar blijf daar. Ik voel mijn hartslag. <lacht> sorry, sorry. <lacht> en ondertussen voel ik je als waar, kussen. Ik hou mijn ogen dicht en mijn adem in, en dan bedenk me. Licht, ik slaap allemaal bij elkaar, maar blijf daar. Al veel te lang wakker ligt, buiten is het ligt. Slaaf, al lang Licht, ik slaap allemaal bij elkaar, maar blijf daar. Oh dat ik, dat ik al veel te lang wakker ligt, buiten is het ligt. Slaaf, al lang Licht, ik slaap allemaal bij elkaar, maar blijf daar. Ik voel mijn Lang maar buiten is het al lang licht. Ik slaap alle moed bij elkaar. Maar blijf er wel ik al veel te lang licht. Buiten is het al lang licht. Ik slaap alle moed bij elkaar, maar blijf er. De...